Ter ere van onafhankelijkheidsdag in Myanmar laat het militaire bestuur 6000 gevangenen vrij. Onder de mensen die vrijgelaten worden zijn ook 180 buitenlanders en enkele politieke gevangenen. De leider van het regime, dat met een staatsgreep aan de macht kwam, kondigde ook voor het eerst verkiezingen aan. Twee toeristen in Amsterdam hebben vanochtend een vrouw gered die met haar auto in het water was gereden. De toeristen zagen dat gebeuren aan de Keizersgracht en sprongen de wagen achterna. Ze konden de vrouw uit de auto halen en naar de kant brengen. Volgens de brandweer gaat het ondanks de kou goed met de vrouw en haar redders. De brandweer noemt het een mooie actie van de toeristen. De auto is later uit het water gehaald. De oudste mens ter wereld is overleden. De Japanse vrouw Tomiko Itoka werd 116 jaar, meldt de Japanse publieke omroep. Ze werd in 1908 geboren in Osaka. Volgens de omroep hield ze van volleybal en bergbeklimmen. Sinds eind jaren 70 was ze weduwe. Afgelopen september erkende Guinness World Records haar als oudste mens ter wereld... De oudste mens ter wereld, volgens Guinness, is nu Ina Carabo Lucas uit Brazilië. Zij is ook 116 jaar oud. Het weer in het noorden nog wat buien. Verder blijft het droog met af en toe wat zon. Het is een graad of 4 vanmiddag. Later meer bewolking en vannacht vanuit het zuiden kans op sneeuw. Morgen kan het daardoor wat glad zijn op de wegen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Uh, we gaan het tweede uur beginnen en dan begonnen we uh, met You 2 uh, New Year's Eve. Uh, wat gaan we doen in het tweede uur? We hebben straks, uh, uh, maken we de hoofdprijzen van de overzetloterij bekend, Peter Tromp is aangeschoven. Peter, welkom uh, ja, ja. En, en de beste wensen natuurlijk. Ja. Uh, verder gaan we uh, straks uh, ook praten over het nieuwjaarsconcert. wat... Uh, uh, morgen wordt gehouden in uh, de ageta ja. Ja, Dat ja. wordt uh, leuk. Ook wordt rechtstreeks uitgezonden door ZFM trouwens. En, en niet alleen via de radio, maar zelfs ook via de Nou, thuis. het is ongelooflijk. Ja. Dat ja, heb ze vorig jaar ook bezig gedaan. Bezig ja. Ik weet het, ja. Ik ga ja. straks even kijken nog. Ja. Uh, dan hebben we Carina. Die gaan we bellen over uh, nieuw, nieuws rond Simon Paap. Uh, alias Jaapje van Zandvoort, hè? onze kleine, kleine, ja. kleine, kleine monniken. Ja. En dan uh, aan het einde van de uitzending gaan we nog praten met Maaike Koper en Karim El Kabali over de samenwerking tussen GroenLinks en uh, uh, de partij van, van de, uh, de Arbeid. Arbeid. Ja, ja. Dat is, ja, dat wordt een mooie samenwerking. Ja. Goed, uh, maar uh, we gaan eerst praten met Peter Tromp, uh, de overzetloterij. Ja, uh, uh, uh, vorig, vorige week waren jullie hier en uh, ja, toen hadden jullie helaas... Een kleine... Een kleine Link, kink in, in, de, de kabel, in de kabel. Ja. De loten lagen in een, uh, bij een dame die op zaterdag uh, ja, op altijd meter, dicht was, is. Ja. En in Zwolle zat en vergeten was de loten af te geven. Ja, jammer mij, is dat. Dus. Ja, ja. We hadden niet alle loten, dat uh, vonden we niet eerlijk. Uh, nee, dat is waar. Dus, uh, er zijn 15.000 loten verdeeld. Die had je nu bij je. Uh, die 15, heb ik nu ja? bij me. Ik denk dat er ongeveer 10.000 in zitten. Van de nou, goeiedacht. Er zijn een heleboel loten ingeleverd al. Ik ben uh, een ja. kwartier bezig straks om alles netjes in de, ja, ik. In, in de bakken te doen. <laughs> en uh, wat we verleden week hebben gedaan, is de weekprijzen van week 52, ja, de klopt. laatste week, ja. hebben we vermeld. En nu zijn alle loten bij elkaar. En zo net is, zijn de vier hoofdprijzen. Ja, nou, dat gaan we zo okay. bekendmaken met Trongeroffel. Maar ik ja. moet wel zeggen, jullie hadden in het krantje ook de verkeerde uh, namen weer uh, gezet. Hè? Is dat zo? Nou ja, er stond uh, daaronder van uh, helaas vorige week. Of, uh, dus ik dacht van nou dat. Uh, oh, je bedoelt meneer Botmans was niet. Van nee, nee, nee, nee, nee. Dat stond, oh. net, stond in de krant. Dat stond in de krant. <laughs> oh. Maar uh, ik dacht, nou, logistiek zijn er nog wel enkele slagen te maken bij. Uh, bij, uh, bij de overheid. Uh, ja, goed. O <laughs> nee, daar wil ik, niet, dat, dat wil dat ik me niet over uitlaten. Ook, dat ga ik dat niet is doen. mij ontgaan. Is dat eigenlijk. zo? Nou oh, ja, goed. In ieder geval, ik dacht dat gezien te hebben. Ik kan het nog even opzoeken. Helaas is de plaatsing van vorige week... met de weekprijs een week 51... een foutief overzicht geplaatst. Oh, Winnaars hebben inmiddels een brief ontvangen... met vermelding van de juiste prijs. Onze excuses. Dus ja, er kan van alles misgaan, Peter. Er kan van alles maar mis uh, dat wil niet zeggen dat het nu weer mis is gegaan... want nee, we hebben nee, de, vier, nee. de vier hoofdprijzen. En nu sta ik erachter, dus nu komt het... Ja, goed. nu uh, dan komt het nog al goed, blijft Peter, Peter is bij. Peter blijft ja, ja, ja, ja. ja. Nou, zullen we het maar een beetje... Ja. Uh, we gaan een beetje uh, tromgroffelen. Uh, de hebben... vier hoofdprijzen van de ovz loterij Zoals de laatste jaren gebruikelijk ja. is, ja. doet Domino Plaza op de Grote Krocht... maar liefst een jaar lang één pizza per week. 52 pizza's. 52 pizza. Mag je die ook in één keer bestellen? Die mag je ook in één keer bestellen. Okay. Ik zou het je niet aanraden. <laughs> nou ja, als jij uh, 100 Maar, ik weet de uh, prijswinnaars van de afgelopen jaren. die deze prijs uh, gehad hebben. Die een tuinfeestje gaven en ja, dan domino's ja. van tevoren op de hoogte stellen. Moet ja. je luisteren. Ik wil maar 25 pizza's Voor de komende twee stellen. maanden ja. Ja, pizza's ja, ja, was nee, top, nou, dat was geen enkel probleem. Nee, dat dus komen. eigenlijk ja. is dat een hartstikke leuke prijs. Ja, zeker, denk ik. Ja. En die is gewonnen door Gabi Paap. Gabi Paap. Een echte zandvoortser. Gabi gefeliciteerd met deze prachtige prijs. En ik hoop dat je pizza's lust, want anders wordt het uh, nog een probleem. Nou ja, je hebt je allemaal echt over. Ja, dat is ook waar. Nee, dat is waar, ja. De tweede prijs, een overnachting in een luxe kamer met Whirlpool voor twee personen. Sinds jaar en dag uh, is onze grote vriend Floris Faber altijd bereid om zo'n prijs beschikbaar te stellen. Hotel Hoogland is, Hotel is dat. Hotel Hoogland, ja. gewonnen door Mariska Plus. Mariska Plas. En Mariska mag krijgt dus bericht en die gaat dan uh, even in overleg met Floris. Op welke weekend, welke dag. Uh, okay. zij dat, en dat is een twee-persoonskamer, neem dat ik is aan. Een persoonskamer met twee personen. Nou ja, Helemaal, top. helemaal, helemaal top. Leuke ja. prijs. Leuke prijs. Leuke, mooie prijs. Zoals altijd ook als derde Electroworld stiphout. Sinds jaar en dag altijd bereid tot een hoofdprijs. Geweldig. En uh, op de Grote krocht... Gewonnen door Gordon Visser. Gordon. Dus en Gordon de... Visser moet nog even wachten wat voor prijs dat zal zijn. Want er staat hier op mijn briefje dat het een verrassingsgeschenk zal verrassingsgeschenk. zijn. Verrassingsgeschenk. Nou, dus... Gordon is de uh, goudsmid, Gordon... ken je hem al niet? Nee, ik nee. ken hem wel. Ja. Ja, ja, nee, Hartstikke ik... leuk van Gordon. Gordon, gefeliciteerd. En de vierde, uh, de hoofdprijs Albert Heijn. Voor het eerst doet Albert Heijn dit jaar mee. Oh, ze letten Daar niet op het heel blij mee. Goed? Ja. En die geeft een 3 in 1 Inventum Air Conditioning. Zo. En dat is een hele mooie prijs. Het is een uh. grote prijs. Daar zijn we heel dankbaar voor als bestuur van de OVC. Ik kan me voorstellen. En die is gewonnen door Katty Sauve-Plannen. sauve Sauf Plan. Sauf Plan. Ja, kun je dat nog één keer herhalen? Kathy Katie? Katie, nee het is Kitty. Kitty. Kitty. Double T. Oké. Okay. Katie zou plannen Dat is de officiële. is een prachtige naam, zus. Ik heb Alla hier uh, de Alla vier De uh, prijswinnaars krijgen deze week bericht, een telefoontje, worden uitgenodigd volgende week zaterdag om 11 uur bij date ja. in het centrum. ...alwaar de prijzen worden uitgereikt. Oké, dus een beetje feestelijk. En, ja, een mijn en erbij. Ja, ja dat komt, komt helemaal de goed. Koffie, gebak. prijzen, zo. Nou, het is uh, waar we dit al over hadden... Uh, ...groot succes geweest, hè? Ja, uh, meer dan ja, 10.000... Ja, eigenlijk uh, weer uh, 15.000 loten. Ik denk dat er ongeveer... ...meestal is het zo dat de eerste week... ...altijd wat moeilijk op gang komt. Het ja. was dit jaar uh -huh. eigenlijk niet anders... Maar week 2, uh, 3 en 4. Dus de laatste mm -hmm. drie weken is gigantisch. Dan hebben we tonnen vol. Ja. En, uh, Jullie merken niet dat de, dat de, het wordt niet minder. de interesse minder wordt? Nee, nee het nee? wordt echt okay. niet minder. Huh. En dat komt ook omdat er... Uh, het is opvallend hoe makkelijk uh, het draaiboek eigenlijk is in november. Ja. Uh -huh. Een telefoontje naar de... Uh, alle uh, ondernemers die een weekprijs beschikbaar stellen. Ja, ja. En tuurlijk doe ik mee, tuurlijk doe ik mee. En er zijn okay. zelf ja. mensen die me bellen. Uh, ik wil meedoen aan. Ja. Uh. De weektoeize. Nou ja, in ieder geval uh, uh, uh, in, in de krant uh, komt het uh, te staan. Iedere en, uh, week in de Op de krant, radio, week elke week. De week. Radio, dus dus uh, het is een enorme exposure ja. voor al die en, uh, uh, ondernemers. Met dank aan. Natuurlijk. Ja, zeker. Hoe gaat het met de OVZ? Jij bent er nog sowieso wel bij betrokken, Peter. Uh, ik, uh, ik heb Wat al doe drie je drie nou Ik geen nog? winkel meer. Nee, dat weet ik. En uh, ik heb dus drie jaar geleden gezegd: jongens, ik ben geen ondernemer meer. Dus ja, ik ben dus ook ik geen trek, voorzitter trek, dus, meer van nee, de OVZ. Nee, trek het op het bestuur tegen mij zei, zullen we dat zelf bepalen? <laughs> Daar had je niks over te zeggen? Daar had ik dus helemaal niks over te zeggen. Okay. En hou er maar rekening mee dat je de eerste 10, 15 jaar er gewoon nog ja, had maar wat Maar wat, wat doe je nou bij overzet op dit moment dan? Uh, we hebben, uh, twaalf Geen voorzitter keer. he? Jawel, oh, ben je nog steeds, bent nog steeds ik voorzitter. Ik ben nog steeds okay. voorzitter. ja, ja, ja. voorzitterschap. Uh. En dat voorzitterschap houdt hoofdzakelijk in eigenlijk... Delegeren. Vooral uh, delegeren. <laughs> ja. uh, het verleiden van vergaderingen ja. maandelijks. Maar uh -huh. helemaal uh, in het OBZ, het overkoepelend ondernemersbelang en zandvoort. Waar we heel veel contacten hebben met ja. uh, ambtenaren, wethouders, burgemeesters. Ja, ja, en, ja, ja. Uh, die club die werkt gewoon heel goed. Okay. Dat gaat uh, fantastisch. En wat, wat, wat zijn de hot items op dit moment? Voor <laughs> nou de, uh, ja, We zijn nu bezig met project tuidraden. En wat zijn tuidraden? Uh, dat zijn uh, draden die van de ene uh, luif naar de andere... Hangen in het dorp. En uh, zoals in de Kerkstraat hangt daar in de wintermaanden de sfeerverlichting aan. Ja. Wat we eigenlijk willen, is vanaf april tot en met september. die draden, maar niet alleen in de Kerkstraat. maar in het hele centrum gebruiken. om daar seizoendecoraties oh, okay. aan te hangen. Ja. En dan moet je eerst zorgen dat je genoeg tuinraden hebt... zodat uh -huh. de afstand onderling goed is. Ja. Nou, dat is al een helft job. Uh -huh. En dat is een project wat een aantal jaren duurt... vanwege het feit dat je ook rekening moet houden met wind, met geluid en dergelijke. Dus... Uh, ja. Daar ben ik nu heel druk mee bezig. En dan komen, komen ook de vlaggetjes aan voor de Formule 1. Er komen ook de vlaggen aan voor de Formule 1. Ja, en ja. dan uh, willen we eigenlijk de andere maanden gebruiken voor mm -hmm. seizoendecoratie. Ja, ja, ja, ja. En... en dat moet, mag geen plastic zijn, want dat maakt uh, te veel ja, draai. Ik, en, ja. Ja. Uh, je moet rekening houden met het materiaal. Het moet duurzaam materiaal zijn. Ja, je moet er ook een afleggen mee houden. Uh, <lacht> ik zal je één ding vertellen. Het ophangen en het afhalen van die seizoendecoratie... dat uh, doen we met twee hoogwerkers. Uh -huh. En uh, dat vergt twee dagen. Ja. En dat kost tussen de zes en de zevenduizend euro. Meen je dat nou... Wat erop dat geldt, echt ongelofelijk. Ja, is echt ongelooflijk. Zie ik u er een allemaal, Ja, bijna wel. Ja. Het is allemaal zo ontzettend Die heb je, je er een uh, jaar of drie, vier uit. Ja, en vroeger had je dan uh, mensen als dorpsregisseur goedwilligers. En dan zei je, ja, ik, ik ja, heb een ja, hoogwerker nodig. Ik ja. je het even regelen? Ja, die komt eraan. Die tijden zijn voorbij. Het nee, dat, dat uh, moet ja, allemaal officieel, het moet allemaal aangevraagd jammer, worden. Jammer, hè? Ja. ja. ja. Het is ben je dat jonger of niet? Ja, dit is ja. ook voor de veiligheid en zo ja, natuurlijk. Het is maar... een beetje de tand destijds ja, ook. Hè? He? Daar, heb ja. ja. Ja. Daar heb je gewoon rekening mee te houden. Ja. Ja. Daar heb je gewoon rekening mee te houden. Oké, okay, nou wil je nog wat kwijt over overzet? Uh, nee hoor, nee hoor. Het gaat, uh, we zijn heel tevreden met het tweede okay. aantal. Uh -huh. En... Uh, het loopt allemaal. Dus. Oké, okay, hartstikke goed. Nou, mag ik je danken voor je komst, want je blijft nog even zitten. Want Heel je praat graag gedaan, straks want even ik mee. ik heb een hele ongeduldige fan. Ja, die Hans Rubbeling nieuwjaars... staat hier de, de voorzitter, wat van, ook mag voorzitter van Zangvoort. En, die uh... staat alleen maar met zijn handen te draaien. Zo, van, uh, schiet op, schiet op. Ja, maar je bent ontbeeld ook, hè, pas op. Maar in ieder geval, uh, <laughs> <laughs> het is ons volgende onderwerp... Uh, waar we over gaan praten, ja, over het inderdaad. nieuwjaarsconcert. Maar dat gaan we nu nog niet doen, want we gaan eerst nog even muziek draaien. Maya. Van van Amy Stewart luisteren we naar. Uitgezocht door uh, onze technicus en muziekproducent uh, uh, Maya Kop. Dankjewel Maya, La goede muziek. Wie, ons, uh, wie ook aan de deur stond uh, te kloppen is uh, de voorzitter van Zang Voort. Goedemorgen. Goedemorgen, Hans Rubbeling. Uh, uh, beste wensen ten eerste. Ja, jij ook. En, uh, Alles En heel goed 2025. Uh, ja, we gaan praten over het nieuwjaarsconcert... wat morgen al wordt gehouden in de Agatha-kerk. Uh, gratis toegankelijk, dat is wel mooi, toch? Ja, zeker ja. in deze tijd, hè? Zeker in deze tijd, ja. Het is een dure tijd, maar uh, ja, hier kun je gewoon heen, voor niks. Nou ja, ik zou het wel doen. Uh, ja. Nou, laten wij eerst even beginnen. Hoe lang hoe begint dat, uh, Hans? Uh, de kerk gaat open om twee uur. De aanvang van het concert is half drie. Half drie begint het concert. En wie daar niet heen kan, stel uh, je morgen... Uh, 20 centimeter sneeuw ligt, je weet het nou, niet, Nou, het gaat inderdaad wel een uh, witte wit. Ja, worden, het wordt ja. een beetje wit uh, morgen. Uh, maar Die kan uh, ik uh, ook uh, beluisteren op uh, jazeker, luisteren ja. en kijken En kijken, ja, en dat kijk, is wel ja. mooi natuurlijk, hè. Op uh, uh, uh, Sigokanaal 40 of uh, volgens mij KPN 1367. Maar dat is een beetje uit mijn Jij hoofd. zegt het. Ja, ik zeg het. Uh, <laughs> jij zegt het, jij zegt <laughs> het. Goed, nou, een van de koren die daar optreedt is uh, Zangvoort. Daar ben jij ja. voorzitter van, ja. Uh, Hans. ja. Uh, want jullie doen het niet alleen. Wie, wie zijn er nog meer bij? Uh, van de koren bedoel je? Ja? Uh, het Vrouwenkoor. Het Vrouwenkoor. Vrouwenkoor, ja. Uh, New Wave, twee solisten van New Wave, van de <coughs> Ja. En de beachpopzingers. En de beachpopzingers. Daar gaan we de middag okay. mee vullen. En die gaan dan uh, uh, zeg maar achter elkaar steeds uh, iets uh, zingen? Dat is wel, wel de bedoeling. <laughs> de bedoeling ja. <laughs> ja. Wat het, kun je iets zeggen over het repertoire wat morgen gezongen wordt? Ja, um, ja, nou Het ja, ik... repertoire door Zangvoort natuurlijk. Ja, uiteraard. Ja, uiteraard. En, en, nou uh, uh, wel, uiteraard. De we zingen het nog heel goed. Voor de pauze zeker. We hebben voor de pauze drie liederen en na de pauze. Dus alle oh. morgen komen twee keer aan de beurt. Oh, er komen uh, twee keer aan de beurt. Ja, ja, okay. ja, zowel en... voor als na de pauze. Dan kun je iets zeggen over het repertoire wat gezongen wordt? Nou, er staan wel wat, wat leuke nummers bij. waar ja? wij vroeger ook wel eens gezongen hebben. Dan by the Cellar Garden, van het vrouwenkoor dan, die zingen dat. Uh -huh. Een oude uh, Irish folk song. En dan moeten jullie je mond houden, de mannen, van, van het gemeenkoor. Ja, ja dat is ja, ik niet mee oh, Dat we we niet mee, we mee. We niet. Maar ook uh, de biesbopzangers hebben wat moderner uh, als het avond is, van Spreken uh -huh. en Suzanne. Ja. Uh, For America van Redbox. Oké. Okay. Dat zijn toch wel, uh, ja, ja, dat wel dat leuke nummers bij. Soldier On, van Direct. Dat is ook een heel bekend nummer. Nou, en de, de de muziekschal uh, uh, een, een lied van Michael Dublé. En Elton ja. John, I'm Still Standing. Ja, I'm dus dat uh, ah, ligt er niet om. Dat zijn leuke, ja, uh, leuke ja, leuk nummers. Leuk, ja. En uh, ja hoop oude Stanford School zich afvragen... wordt het Schools volkslied ook nog gezongen? Uiteraard. Dat sluit wel er ja, nee, af. Okay. Dat ja. blijft gewoon erin. Hè? Dat houden we ja, erin. Ja, ja, ja, ja, ja. Twee nou, plekjes met aan orgel... Uh, ja, uh, Rob, van Rob van Zoelen. Zoelen ja, ja. ja, inderdaad. Ja. Ja, ja. En jij gaat het presenteren samen met Karin uh, Veren ja. Nou, hier algemeen bekend als onze uh, vliegende verslaggever. Ah. En uh, ja, dat, dat, wordt, dat wordt heel leuk natuurlijk, hè, want vorig jaar heb jij het alleen gedaan. Ja. Uh, maar het was een beetje, het werd een beetje te twaalf, ja. waarschijnlijk of niet? dat mag je wel zeggen. Het <laughs> wordt een jaar te houden, dus weet uh, weet het ook. Uh, <laughs> nou, ik, ik weet zeker dat, dat Carine het ook heel goed doet. Nee, Carine het doet het zeker goed. Dus ja, dan moet jij het gewoon je het mond houden. Ja, ja. Het woord, ik maar laat doen mij doen doe voor mij. Jij bent dus voorzitter van Song Voort. Nou, dat is, uh, bestaat nu een jaar ongeveer, denk ik? En precies een jaar, ja. Ongeveer, ja, een jaar, ja. Hè? En uh, hoe gaat het op dit moment? Dus het, goed, goed. het was een beetje vallen en opstaan, maar ja. het was, we hadden wisselingen met dirigenten, dus ja, ja. ja. repertoirekeuze, dat was, moest ook een beetje inkomen. Uh -huh. Maar het staat nu allemaal op de rails, en uh, dat hebben we te danken eigenlijk ook meer of meer aan de invaldirigent Frans Cox. Ja, Frans Cox. Daar is loopt de, iedereen mee weg, Is dat nog steeds een invaldirigent? Hij blijft ja. niet. Nee, nee, hij blijft niet. Hij blijft Voor langere zoals, tijd. Nee. Januari, februari is hij er nog. Maar Maarten houdt dus. Dus jullie zijn nu op zoek op zoek. druk op zoek naar een vaste nieuwe dirigent? Ja, nog steeds, ja, nog steeds. Dun Ja, dun is het ja, ja. lastig? Ja. ja. Maar, maar nee. is er geen pool van uh, dirigenten? Nou, ik heb, ik heb uh, acht sollicitatiebrieven over, uh, ja? uh, geschreven, naar mailtjes gestuurd, maar nul oprekest. Meen je dat? Ja. Maar we hebben nog wel één, uh, één optie. Ja. Kun kan ik verder niet over zeggen, maar we hebben wel een Kun je, een je niet zo zeggen of niet? Nee, nee dan, Kun komen dan kunnen we nog een keertje terugkomen namelijk. Maar ja, maar gisteravond, maar, ja gisteren, uh, gisteren was er de receptie een fijne bijeenkomst inderdaad. En er zijn uh, uh, ongeveer, denk ik, uh, Hans, 30 uh, vrouwen en 25 mannen. 55, ja. 60 jaar Nou, een behoorlijk kooi, cool, ja. En uh, op het hoogtepunt uh, tijdens de recepties... Uh, uh, waren we met uh, 90 à 100... Ja, uh, ja dat is uh, uh, Behoorlijk uh, -gevuld, gevuld, gezellig. Ik ben zelf ook nog een heel even geweest. Ja, en, uh, ja ik kreeg maar één... Uh, Eén uh, bonnetje, drankje, Dus dan ben ik heel snel... We kijken de mensen ja. een beetje ja. aan. Maar het was heel gezellig. Het was heel gezellig. En het is een leuke ploeg... En wat uh, opvalt ook tijdens uh, de repetitie op dinsdagavond. Uh, met 25 man een jaar geleden bleven er uh, 10 zitten en gingen de 15 naar ja. huis. Uh -huh. nou, om 10 uur en nou omdat die vrouwen erbij zijn ik weet het niet maar uh, er zitten vaak nog 30, 40 mensen ja? te, na tien uh, zitten gewoon gezellig ja. te babbelen en een jaar geleden de mannen apart en de vrouwen, nou dat was gauw over natuurlijk, binnen twee maanden was dat heel ja? veel uh, gemengd uh, het is wel, dat wel leuk dat het dus zich ook mengt ja, uh, natuurlijk ja, na, na zingen. Na zingen. is dat leuk ja, ja, en de laatste, meestal de dames doen dan om nu of twee s'nachts het, uh, het licht uit het licht uit inderdaad ja. Ja, ja. Uh, heel ja. Goed. Ja. we liggen wel op één oor ja. Ja. Ja. Dat zijn de bieppompen zijn ook uh, leeg. En dan uh, kun je gewoon. Hé, uh, <laughs> hey, maar um, uh, ja, dat was gisteren heel gezellig, inderdaad. Ja. En, uh, want waarom heb je, je niet aangesloten bij de nieuwjaarsreceptie in de kerk op 10 januari? Want daar, daar kunnen alle. Uh, zeg maar, uh, ja. He, dat, zich ook en... dat gebeurt even goed, maar wat wij. Uh, wij zijn wat dat betreft een beetje eigenwijs, als, uh, als, als Zangvoort zijnde. Dat moet je ook blijven. En uh, wij zeggen: wij maken uh, van de gelegenheid gebruik. om morgen met een. Uh, denk ik wel. 300, 400 toeschouwers. Ja. een flyer uit te delen. Waarin dus staat dat de mensen van harte uitgenodigd worden. Okay. om deel te nemen aan het. Koor, oh, Zangvoort. Ja, da Zowel de al dames als de heren. Er kunnen er een paar bij. Er staan uh, vier man morgen uh, op het eind uh, mm. achteraan de kerk. Mm. Twee man voor de collecte en vier man om flyers ja, ja. uit te delen. Ja, ja. En uh, kijken of dat uh, werkt. Nou, en, weet en, uh, het, ja. het bestuur wil uh, naar een wat uh, bredere basis toe. ja. Van 70, 80 leden? Ja. ja? En de inloopavond is 14 januari. 14 januari. Oort zegt het voort. Oké, okay, en dan kun je, dus, gewoon, uh, kun je gewoon naar binnen lopen. Moet je, moet je nog voorzingen? Of uh, nee. Niet. nee. nee. <laughs> toontje lager dat wel. Maar. Ja, ja, toontje lager <laughs> ja. komt ook. Oh, dat is wel leuk. Goeie bent. Maar, uh, <laughs> ja. Nee, maar over het, over het nieuwjaarsconcert van de gemeente... over het nieuwjaarsreceptie hmm. uh, van de gemeente... wij hebben dan zo een beetje ons eigen... Ja, dat je leden kan ja, bedanken. En, dan uh, dan heb ik, ja. Het was voor de eerste keer ook met een uh, nieuwe uitbater... Uh, in. Uh, de blauwe tram. Uh, nieuwe naam hè, he. School heb ik het School. Ja, het was natuurlijk rabbel. Ja, ja, maar hij heet hij dus Dennis Cole. Dennis, en, Cole, Dennis, Dennis ja, Cole ja. ja. En, Dennis, en. Dennis oh, ja, ja. En, maar Het ging goed hè, geloof ik? Leuk. Volgende ja, was, ja deed ik het deed het het leuk. Prima. Leuk. Ja? Leuk. Ja. Het biertje was Allemaal lekker. Goed. Ja. Ja, yes. ik heb niet zoveel gedronken. Nee. Ik nee. uh, ben niet zo'n drinker. Ja, het was geen pitspils meer hè? He. Nee, het nee, nee, nee. ging nu nee. wat langzamer. Ja, maar goed, uh, jij bent aan de lijn toch? Dus, uh, ja. had, je, had, je, had je goede voornemens voor de tweeduizendvijftig? Deze zat er niet bij. Het begin van het jaar dan al liegen. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Nou, ik heb mijn twee biertjes gedronken, maar smaakt smaakten wel. Zeker. Ja, zeker. want ja, hey, uh, uh, het is gratis morgen. Uh, ja. Als er nog te veel mensen komen, je voor dat er 700 mensen komen, dan kunnen jullie erin. In de kerk, in de aangaande kerk. Een beetje inschikken wel. Dan... Ja, inderdaad. Dus maar... elkaar op schoot Ik hoop dat er, dat er weer een volle bak is. is er ja. Altijd volle bak. Volgens mij wordt het voor Maar volle ja, Maar de ja, weersomstandigheden zijn morgen nou niet echt. Uh... Nou ja, we zitten aan de kust. Hè, dus vaak ja, is het binnenland dan een beetje. Maar ja. Ja, het zal wel meevallen morgen. Je weet het niet hoor. Misschien uh, ligt het inderdaad wel 20 centimeter sneeuw. Ja. Er zijn 235 stoelen in de kerk. Er okay. zijn er 100 bij besteld. Die 100 worden verdeeld over de twee zijwerken. Ja. ja. En we kunnen dus zeg maar 3, mensen, 100, 350 mensen kwijt. Om... Maar goed, in die zijbeuk moet ook, moet ook de koren zitten. Is dat de ja, kaart? maar die, die de... zitten aan de voorkant in de zijbeuk. Oh, okay. ja. En uh, we weten precies hoe we dat indelen. Ja? En uh, wat belangrijk is dat je een beetje uh, een goede op- en afkomst hebt. Dat het ja, geen half ja, uur duurt ja. voordat het ene koor nee, zit en het andere koor opkomt. Dus dat wordt gescheiden gehouden. Als het ene koor gaat links eraf en ja. het andere koor komt ja. rechts dan op het podium ja, te staan. Ja, ja. Op die manier doen we dat een beetje. Nou, en dan oké. gaat het wat sneller. We moeten kunnen. Hoe lang ben jij nu al voorzitter? Volgens mij al ja, vrij lang. Het lang weer, is niet ja, ja. Uh, sinds 2008, als ik het wel heb. Oké, okay, dus nou, dat is inderdaad een tijdje. Ja. Ja Hans, het is zoals dus met het voorzitterschap van de houding. Ja, ja, je ja, komt er ja, niet vanaf. Ja, nee, ik kom er niet vanaf. Ik zit hier gewoon met twee voorzitters in de tafel. Uh, Lucky <laughs> you. Ja, ja, ja, ja ik, ik kom me zeer verheerd. Maar er uh, is geen vrouw geweest die zich uh, opgeworpen heeft. Of nee, jouw, nee. Tarp, uh, de handschoenen ligt er nog steeds. Ja, die, <laughs> die handschoenen liggen er ook niet opgehaald. <laughs> Want wie was de voorzitter van de vrouwencorp? Ja, ja, het was niet vrouw Nee, het was niet vrouw Het was musical in, Ja, musical in. En dat is gesneuveld in de corona Ja, ja. Maar ja, ja. daar was Joke Hilbers de voorzitter oh, van. Maar... Ja, ja, ja. Ja. Nee, dus, uh... maar er zitten wel uh, dames in het bestuur, neem ik aan. Adel Smit en ja. mijn schoonzus oh, okay. Linda. Linda. Ja, ja, ja. Dus, uh, nee. ja En dat gaat goed? Dat gaat goed. En Fred Kaats is nog steeds de penningmeester. Dat, dat fit, is ook ja. allemaal goed. Okay. Dus het is een gemeen koor. In een gemeen koor uh, heeft er dan een bestuur van uh, twee mannen en twee uh, vrouwen. Zoals dat Eigenlijk wordt. moet je een ongelijk aantal hebben, toch? Ja, maar wij, wij hebben altijd sinds jaren dag uh, uh, zitten wij altijd op één lijn. En dat is nu met de dames ook zo. Mocht okay. het gelijk gestemd zijn, dan, uh, dan is de voorzitter met de hamer, die dan, zegt. Van, uh, ik komt ik een doorslaggevende... dan, dan komt Hans in actie, nee, dat geloof ik graag. Ja, ja. Dat is altijd een kennis in strijd. En, ja. uh, en dan komt het <laughs> altijd goed. Nou goed, nogmaals, uh, morgen om twee uur gaat de kerk open, de gaat de kerk. En om half drie uh, begint dan het uh, concert ja Wat dus uh, uitgezonden wordt live door uh, ZFM. Dat is wel mooi natuurlijk. En uh, nou ja, uh, drie koren en, en de muziekschool New Wave. Ik zou, ik zou zeggen, kom, komt allen. Komt allen. Komt te samen. Ja. ja het het toch? Ja. Nee. Helemaal top. Hele uh, Hans, vanmiddag. hartelijk bedankt uh, voor jouw komst. Peter, bedankt voor je komst. Ik wens jullie een goed weekend. Tot ziens, Peter. En, en ja, zwaaien jullie even naar elkaar. Ja, <laughs> nou, we gaan nu <laughs> de stoelen uitzetten. Dus, uh... <laughs> voor de camera. Maar <laughs> ik zou zeggen, uh, goed concert. Ja, dankjewel. Nou, misschien zien we ja. elkaar daar nou? wel. Uh, ik kom wel even langs zeker. Ja, ja, ja, ja. Dankjewel. dankjewel. Graag gedaan. We bedankt. gaan weer verder met muziek even. Ja, we luisteren naar MUT en die draaien we even weg, want we hebben aan de lijn Carina Veren. Carina, goeiemorgen. Ja, goedemorgen. Ook de beste wensen nog trouwens, hè? we hebben ja, elkaar nog niet gesproken. Ja, dus, uh, beste wensen. Uh, ja, zeker. Uh, ja, Carina, je komt in de uitzending omdat je wat nieuws hebt over Jaapje. Ja. Onze uh, kleine mannetje, ja. <laughs> wat, wat jou enorm intrigeert. Ja, nou ja, het is natuurlijk ontzettend leuk dat we uh, naar aanleiding van het vinden van het jasje... ja. Uh, in... Waar we anderhalf. Uh... nee, ja, een week of twee, drie geleden over gesproken hebben. Ja. ja, nou ja, dat is natuurlijk ook wel weer een mooie vondst. En uh, de Telegraaf is natuurlijk uitgebreid aandacht aan besteed. Ja. Door er een balletje ging rollen bij uh, Omroep Max en uh -huh. PO1. En, uh, dus ja, leuk hoor. Vakantie. Uh, tweede kerstdag ben ik op Radio 1 geweest. Oh, wat goed. En uh, bij um, Villa VDB. Oké. Okay. En naar nou, aanleiding daarvan. ...heeft ook weer iemand gereageerd, dus dat vind ik wel ontzettend leuk. Oh, wat goed. Uh, zij gaf een tip, ik ga hem nog eventjes heel goed uh, doornemen en ook uh, beantwoorden. Ja. Uh, ik had haar zelf ook over gelezen, maar uh, deze persoon die zei van... ...ja, um, je moet ook eens navragen bij de Universiteit van Groningen... Um, ...omdat ze daar ook een heel groot kabinet hadden. Universiteit van dat... Groningen, ja, je, je, ja. je moet er maar opkomen hè? Ja, er is, ja, ik had daar wel over gelezen, omdat daar uh, ook een groot kabinet was, ook in de uh -huh. tijd, En dat uh, als er een veiling is, dan gaan mensen natuurlijk er wel op af. Ja, ja. Uh, Als er iets interessants te koop is. Tuurlijk. Uh, dus, maar daarnaast, naar aanleiding van, denk ik, ons radioprogramma twee weken geleden, uh -huh. uh, heeft iemand zich gemeld in Zandvoort... Um, en dat is natuurlijk ontzettend leuk. Ik ga geen namen noemen. Nee. Um, maar uh, wat er eigenlijk boven water is gekomen... is uh, na eerst een voorbereidend gesprek. Wat ik wel heel fijn vond. Omdat ik dan kon laten zien... van ik heb er gewoon uh, goede bedoelingen ja. mee. Het gaat om de erfgoed van Zandvoort. Uh -huh. uh, het gaat om het, uh, de puzzel van Simon Paat compleet te maken. En uh, Dus zij kwamen met... Uh, uh, een spelletje, uh, domino, rijsspel in Lissing. Ja. Ik heb net ook foto's gestuurd in de, naar Ger, Loogman. Okay. Kan, uh, en ik zal het ook even in de Goedemorgen Zandvoort-app zetten. En ik heb het ook op Instagram gezet. Dus als mensen het heel leuk vinden om dat te volgen, dan uh, moeten ze je van Zandvoort volgen. Leuk. Uh, want dan kun je een beetje zien uh, wat ik er al aan heb gedaan. En uh, zeg maar de zoektocht, die nog niet gestopt is natuurlijk. Maar. Ja, dat hele mini-mini-reisspelletje Domino uh -huh. um, heb ik nu uh, in handen. En um, een nonnespel, want TV Noord-Holland of haar Nieuws kwam ook al meteen van... ...hé, hey, wat hoor ik? Is er weer wat gevonden? Want um, Paul Tromp uh -huh. die, uh, heeft zich ook heel hard gemaakt ervoor en ook een documentaire toen gemaakt. Die hou ik ook zeker iedere keer op de hoogte... En uh, hij zei, het, het lijkt op een nonnenspel. In dit geval heeft Simon het waarschijnlijk zelf gemaakt. Meen je dat? Ja, nou, wat en goed. En dat is ontzettend leuk om te zien. En er staat ook 1810 op de achterkant. Echt waar? Ja, wat goed zeg. Ja. En uh, nog een uh, messingplaatje erbij. Oké. Okay. Uh, wat duidelijk te zien is dat hij zeg maar ingeschroefd is. Ja. Bij denk ik een aankondigingsplakaat in Arnhem. Uh -huh. uh, waar op haar staat dat hij 16 jaar is. En dat hij uit Zandvoort komt. En ja, dat zijn natuurlijk wel echt hele Ja, geweldig. Het zijn grote stappen die je gemaakt hebt. Carina, wil je in het onderzoek allemaal denk ik? Nou ja, uh, dankzij uh, de luisteraars en dankzij toch ook ja. de wilderheid van een familie. Die wat zegt, goed. we hebben dit met onze hele hebben en hebben we dit uh, beschermd en bewaard. Maar we willen het je heel graag zien. Uh, Leuk hoor. Zien. Ja. Um, je mag ermee doen wat je wil. Dus nou, ik heb natuurlijk wel ook. Wat ga je ermee doen? Ja, tot nu toe uh, op Instagram gezet en uh, de Telegraaf heb ik weer ingelicht. Mm -hmm. En uh, ook een paar programma's. Leuk. Ik zou het ook zo leuk vinden als uh, het Jeugdjournaal hier aandacht zou ja, kunnen doen. zeker. Omdat uh, het ook een stukje geschiedenis is voor Nederland. En ook interessant is voor kinderen. Ja. Um, maar nee. goed, ja, je weet niet of ze het oppikken. Heb je ze wel benaderd? Uh, ik heb en... ze wel benaderd. Maar okay. goed, het is vakantie. Ja, tuurlijk. Nee, logisch. dat mensen daar nu niet uh, naar gaan. Iedereen begint begin maandag pas weer echt mee uh, ja, oh. te, ja, te leven. Hè, wat dat betreft. Nee, maar uh, dat zijn uh, hartstikke leuke dingen, ja, Carina. Ja, maar ook heel bijzonder dat je gewoon iets in hand hebt. En je kan gewoon ja. zeggen... Hè, normaal moet er natuurlijk een heel erg onderzoek vooraf ja. gaan. Is het echt uit die tijd? Is het echt oorspronkelijk? Maar dit komt echt uit overdracht in de lijn van de familie. En... Uh, ja, dan kan je echt wel stellen van nou, dit ja. komt echt voort uit handen van Simon. Geweldig, en, geweldig. Ja, dat hebben we toch Nou, dat is, en, uh, dat is hartstikke leuk nieuws inderdaad. Ik ja. wil familie ook heel erg bedanken. Ja, begrijp en, ik. Als iemand nog iets heeft of weet ja. uit die tijd, ja, laat je horen, want ja. we hebben er gewoon goede bedoelingen mee. Stuur uh, bijvoorbeeld een, een, een, een, een mailtje naar de redactie. Uh, at, ja, uh, dat kan altijd. Ja, ja. En dan komt het wel bij de juiste personen terecht. Maar uh, nee, het is hartstikke goed dat je dat weer even onder de aandacht brengt. En ik, uh, ja, ik zou zeggen heel veel uh, succes verder met het onderzoek naar uh, Jaapje. Want het is ja. uh, gewoon heel leuk. En uh, ja, ja, dan krijgen we misschien in de toekomst, uh, in de nabije toekomst... Eens een keer een mooie tentoonstelling over alles wat je bij elkaar ja. hebt uh, gescharreld, toch? Toen hebben we natuurlijk al een tentoonstelling. Ja, er is al een tentoonstelling, geweest, ja, nee, maar straks start met nieuwe, met nieuwe, met nieuwe uh, uh, materiaal, is natuurlijk hartstikke leuk. Oké, okay. zeg hartstikke bedankt Carina. Ik uh, wens jou heel veel succes. Morgen met de presentatie oh, ja. die je samen doet. Nou, ja, dat was je bijna vergeten, hè? maar dat ga je morgen oh, doen. Het uh, ja. is het nieuwjaarsconcert in de Agatha kerk, dat je samen met Hans Rubbeling gaat presenteren. Hartstikke leuk. Heel erg leuk. Dus uh, ik kom zeker kijken en uh, wellicht zien we elkaar morgen dan. Dankjewel in ieder geval. Ja? Ja hoor, bedankt. Oké, okay, tot ziens. Hoi, hoi, dag. What's happening? The moment's what it is, brother. let's talk about what we try to talk about best. What is that? Girl. Right on. Girls, I like them fat, I like them tall. So I'm skinny, so small, I got to get to know them all. Girls, love the things they know, love the things they show, got to be even weg, want uh, we willen uh, graag de tijd gaan vullen nog met een uh, gesprek met Maaike Koper en Karim Elkebali. Maaike is uh, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Goedemorgen. Welkom, uh, goedemorgen. Beste wensen nog Maaike Dank trouwens. Dank je Een gezond ja, jaar. Dankjewel. hetzelfde inderdaad. Uh, hetzelfde geldt natuurlijk voor Karim Elkebali. Uh, goedemorgen. Fractie, goedemorgen, fractieleider uh, GroenLinks. Ook voor jou het allerbeste wensen, uh, Karim. Hetzelfde. Uh, waarom zitten ze hier? Uh, nou, ze gaan samenwerken, zeg. Dat is hartstikke leuk. Eén lijst in de gemeenteraadsverkiezingen van ja. maart 2026. Ja. Um, ja, jullie waren volgens mij eerst, Karim, dat, dat, dat, dat jullie dat wilden. Ja. En jullie zijn later aangesloten. Dus ik ga even naar jou, Karim. Uh, wanneer hebben jullie dat besloten destijds? Wij hebben dat uh, halverwege december, eigenlijk begin december besloten. Oh, begin december. Ja, op de algemene ledenvergadering die we toen uh, hadden. Uh -huh. uh, en daarop uh, konden wij stemmen en daaruit bleek dat... Uh, uh, GroenLinks Antwoord uh, unaniem voor samenwerking was met de Partij van de Arbeid. Oké, okay, ja. En uh, bij jullie, Maaike, is dat uh, ook zo gegaan? Uh, later dus? Ja, wij hadden een, een, een iets ander proces. Bij ons uh, uh, uh, vormen we een afdeling Kennermerland. Ja. En dan uh, wordt dat eerst regionaal besproken en daarna mm. vervolgens in alle afdelingen. Dus we hebben nog bijeenkomsten gehad. En vervolgens een digitale stemming. En daar heeft uh, 89% ook uh, oh. voor ja. de samenwerking ja. met GroenLinks. Ja. Dus we gaan een gezamenlijke lijst vormen ja, voor de, de lijst, ja. Ja, nou ja, eigenlijk is van het 2020, in ja. ja, in het verlengde eigenlijk van, van de landelijke... Ja, precies. Eh, bedoel, maar de, de uh, leden hadden ook anders mogen kiezen. Ja. Want dat is altijd Tuurlijk. de keus aan elke, ja. uh, elke afdeling. Dus ja. het is, was voor ons ook interessant en spannend ja. om te horen hoe onze leden dat daar is waar, waren. Dat is waar. Nou ja, goed, uh, het is bekend dat uh, op bepaalde gebieden, uh, woningbouw, uh, natuur, uh, groenbeheer, noem maar op, dat jullie toch op één lijn zaten... Op het gebied van vooruitgang. Ja, op voor, gebied van ja, vooruitgang, inderdaad. Uh, dus dat is, dat, dat is niet zo moeilijk... om daar die samenwerking mee te, uh, voor te zetten, denk ik, Karim. Nee, klopt. En ik denk dat, dat eigenlijk als je naar, naar 99% van de zaken kijkt... Dan, dan kunnen wij elkaar daar zeker heel erg goed op vinden. Ja, het zijn ja. af en toe nuances die net wat anders zijn, maar ja... Ik denk dat in elk goed huwelijk je het niet altijd met elkaar eens bent. Nee, dat is dat, mooi gezegd. Ja, ik ben heel erg blij juist ook met, de, met de steun van de leden. Dat die ook inzien dat de manier waarop we samenwerken natuurlijk al heel erg fijn was. Dat ze ons ook mandaat geven om naar de toekomst echt hechter met elkaar samen te werken. Want ik denk dat juist het samenwerken voor zandvoort heel veel uh, uh -huh. kan bieden. Ja, want er zijn regelmatig moties en amendementen geweest. Uh, die jullie samen ook hebben ingediend, volgens ja, mij. Met, met D66 vaak erbij. Nou, D66 is natuurlijk ook een ja, progressieve partij. Dus ja, wat dat betreft ja. vinden we elkaar ook. Zeker ja. nu weer in de oppositie zitten. Ja. Maar wij hebben met elkaar... Uh, ja, een aantal zaken echt, uh, echt samen gedaan... de afgelopen jaar. Ja. En we hebben ook uh, meerdere bijeenkomsten... Met, met, uh, met leden en fracties sa samen gehad. Uh -huh. Om te kijken van... goh uh, eh, waar kom je vandaan... en wat vind je belangrijk in de ja. politiek. Want ja. hoe beter je elkaar kent... hoe beter je kunt samenwerken. Uh -huh. En daaruit bleek wel dat... Ja, dat, dat we echt op een. Uh, uh, nou ja, dat er minimale verschillen zijn. Maar net wat Karim zegt. Mm -hmm. Een goed huwelijk of een brede fractie kent ja, ook ja. flanken. Wij spraken gisteren nog een VVD'er... die zei. Ja, maar jullie verschillen toch wel? Heel erg van elkaar. Nou, dat vind ik altijd zo heel mooi dat nou, ja. andere partijen verschillen eigenlijk. Ja, ja, ja, ja, terwijl wij ja, ja. altijd ons herkennen in onze ja. overeenkomst. Ja, je, je hoort dat natuurlijk wel meer op landelijk niveau. Ja. Hè? De, de GroenLinks voortkomen uiteindelijk de communistische tak ja. een beetje. En uh, jullie, nou ja, goed, de sociaal democratisch Ja, zeker. Uh, het bestrijden van ongelijkheid is onze, ja. onze core business, ja. kun je wel zeggen. Ja, want jullie kijken natuurlijk ook naar wat er landelijk gebeurt. Zeker. Met, ja. met die samenwerking. Ja. Denk je dat het goed gaat? Met, GroenLinks Partij van de Arbeid? Nou ja, weet je wat het altijd is? Ik denk dat een bericht uh, niet scoort als er staat... GroenLinks en Partij van de Arbeid werken geweldig met elkaar samen. Mm -hmm. Wat scoort is iemand die zegt van... nou, ik heb mijn twijfels erbij, want daar zit het verhaal. Het verhaal zit hem niet in hoe goed iets gaat vaak... maar in hoe slecht iets gaat. Ja. Ja. Dus ik denk dat dat vooral is wat we nu zien in de opinie. En als je nog steeds een peiling zou houden... onder de GroenLinks Partij van de Arbeid stemmers. Uh -huh. Dat is nog steeds een best wel hele grote meerderheid... een overgrote meerderheid, durf ik al te zeggen... Voor samenwerken is omdat ik hmm. ook landelijk wel zie dat het loont. Ja, ja, ja, um, ja, ja, ja, en ik denk zeker nu lokale partijen zoals de onze ook gaan samenwerken uh -huh. dat de kans ook groter is dat dat daar vanuit echt de onderkant van de partijen, zeg maar, ja. dat er veel meer beweging in uh, ontstaat uh, en die samenwerking dus alleen nog maar beter en ja. beter gaat worden. Maar deze nou, tijd vraagt ook om samenwerking en dat ja. is denk ik ook het allerbelangrijkste waar, waarom we elkaar opzoeken. Want uh, he, leden die heel lang lid zijn van de Partij van de Arbeid. Die willen natuurlijk dat hun geluid gehoord blijft ja, worden. Dus die zorg ja. begrijpen wij. En daar hebben we ook al die gesprekken over gevoerd. En we zullen ook die zorg... Ik heb heel graag dat ze ons mm -hmm. aanspreken daarop zodat we die kunnen, kunnen blijven horen. Want dat moet je niet vergeten. Want zullen er niet, geen onderwerpen zijn die toch wat, wat frictie teweeg brengen? Of dat nou, wat, wat, wat denk ik vooral... Uh, de, bij onze partij de zorg was, is van... Wat op het ogenblik natuurlijk, die kansenongelijkheid... armoedebeleid mm -hmm. en datgene wat er nu speelt. Dat mensen niet kunnen rondkomen van een gewoon salaris. Dat is natuurlijk de grootste zorg die ze hebben. En als je dan kijkt naar de klimaatverandering die op ons afkomt... Mm -hmm. en dan kijk ik gelijk naar de overkant. Dan als, als we dat, ja. als dat de moet betalen, in plaats van dat we dat elders ja. neerleggen, die rekening, mm -hmm. dan wordt die ongelijkheid alleen maar groter. Ja. Dus ja, ik, ik, die zorgen met elkaar, die, die moet je uitspreken ja. en daar moet je met elkaar wat ja. aan doen. Nou ja, als je die, kijkt die, die... naar de Tweede Kamer, sorry Hans dat ik je onderbreek, maar als je kijkt naar de Tweede Kamer, dan is de topvrouw van GroenLinks, mm -hmm. uh, uh, Esma, die, die was in Tilburg wethouder van armoedebeleid, ja. die heeft daarvan. Fantastische mm -hmm. zaken voor elkaar gekregen. Dus in die zin zie je dat wij qua partijen daarin niet verschillen. Nee, ja. oké, okay, nou goed, uh, dat, dat zijn woorden die je waarschijnlijk. Kon <lacht> nee, ik kon het schrijven, maar dat maakt zich terecht ook als je kijkt naar bijvoorbeeld klimaatmaatregelen die je moet, maken, uh -huh. moet nemen. Uh, ik, ik vind het heel erg lastig dat die, zeker landen gezien, nu niet bij de huishoudens vallen die het het zwaarst nodig hebben. Mm -hmm. uh, namelijk mensen die het zelf niet zouden kunnen betalen. En ik denk dat wij daar als lokale partijen. Ons er heel erg voor zouden kunnen inzetten om juist ook daar te, te zorgen dat de lasten omlaag gaan, zeker de energielasten, waardoor er meer geld over blijft om boodschappen ja, te doen. Ja, ja, maar dat ja, zijn ja, ook ja. de voorstellen die we samen gedaan hebben de vorige periode, en nu weer. Het gaat uh, wel ja. om uh, dat we dat niet vergeten. En ik uh -huh. geloof ook dat dat bij ons allebei goed in ja. zit. zit. Ja. Ja. Nu in de Tweede Kamer uh, is uh, uh, de grote voorganger van, uh, van de Partij van de Arbeid, is de woordvoerder, zeg maar. Hè. Uh, uh, help me even. Frans Timmermans? Ja, Frans Timmermans, sorry. Ja. Uh, hij, hij doet het woord hè, voor de, de twee partijen. Ja. Hoe, hoe gaat het straks bij, bij, bij jullie uh, in, de, in de gemeenteraad? Ja, dat is een goede vraag. Goede vraag, ja. Ja, leuk ja. hè? Nou, nee, nou, steeds, het nu Kijk, gaan wat het leuke is. <laughs> leuk is, daar gaan wij niet over. Nee, hoe bedoel je? Omdat daar onze leden over gaan. Nee, maar jullie zijn, ja, ja oké, okay, maar jullie zijn één partij, Ja, maar we, zitten, we zijn nu nog twee partijen die samen, dus, ja, we, dus okay, met maar, als twee fractieleiders... Ja. Um, maar straks ben uh, je één fractieleider voor... De... Precies, maar dat is de gemeenteraadsverkiezing. Kijk, ja. we, dat is ook de reden waarom je nu zo'n besluit moet nemen. Ja. Want komend jaar ga je werken aan een gezamenlijk verkiezingsprogramma. Ja. Je gaat de oproep doen wie wil zich kandidaat stellen. Nou, bij ons in de partij is het de gewoonte. Dan komt er een selectiecommissie. Mm -hmm. Dan moet je je presenteren. Dan gaan zij kiezen wat de beste volgorde is. Okay. En zo is dat eigenlijk in de Tweede Kamer ook gegaan. Ja, ja, ja. Ja. En daar is... Uh, wij hadden bij de partij de gewoonte dat we man-vrouw om en om doen. Uh -huh. uh, uh, ik heb het beeld dat dat een klein beetje veranderd is in de loop der jaren. Maar... Wat je wel ziet, is dat er een gelijke vertegenwoordiging van GroenLinks en Partij van de Arbeid... uiteindelijk boven is komen drijven. Maar ja, wel ja. op basis van kwaliteit. Ja, dus jij gaat dus het doen, Karin, begrijp ik. Nee, hoor. Dan. Ja. <laughs> nee, we gaan denk je steen papier schouderen. Nee, ja, wie ja, wint ja. na drie keer, die, die wordt de, ja. de lijst. Nee, nee maar alle gekken op het stokje kijken. En dat vind ik nou zo het mooie aan onze samenwerking. Het gaat bij ons niet om de poppetjes. Mm -hmm. Maar volgens mij gaat het bij ons heel erg over het algemeen belang... Ja, oké, okay, dat is wel duidelijk natuurlijk. En ja, ja. of ik het nou word, of mij het wordt... of misschien totaal iemand anders ah, die we nu ah. nog niet op het politiek toneel zien... Um, dat vind ik allemaal voor later zorgen. Wat we nu moeten doen de komende tijd is ervoor zorgen... Ja. Dat we met elkaar uh, nog een goed programma gaan, ja, werken, dat is programma belangrijk. gaan maken. Ja, ja. Ik denk ook het liefst met de Zandvoort er in, uh, in contact uh, blijven. Ja. Uh -huh. um, en daaruit voortvloeiend uh, komen dat soort zaken vanzelf. Ja, al. De, ja. Ik ben de politiek niet ingegaan voor mezelf. Maar juist om Zandvoort verder te helpen. Uh -huh. Nou had ik even mijn, mijn huiswerk gedaan. Want ik heb even gekeken naar de ja. gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Had GroenLinks 638 stemmen. ...en uh, de Partij van de Arbeid 556, dus dat uh, 80, uh, stemmen verschil, dat valt mee. Uh, uh, in 2018 609 GroenLinks en uh, Partij van de Arbeid 538. Als je het optelt, zit je uh, tegen de 1200 stemmen aan, 1194 in 2022. Uh, en met 1194 stemmen zou je gewoon drie zetels hebben. Klopt. Ja. Uh, dat is ook een overweging geweest, of uh, kun je dat niet stellen? Nou ja, dat is... Zeker, ja. is zeker een overweging. Hm. Ja, want als je kijkt, we hebben nu negen partijen in de gemeenteraad. Ja, dat is... Dat een, maakt het, je ziet veel, maar nu, nu ja. eens wat er gebeurt. Ja, ja, dat ja. maakt het ja. niet makkelijk. Ja. En dus, ja. de, dus die krachtenbundeling, in het verleden heeft Partij van de Arbeid... met de SP, uh, samenge, of, of Sociaal ja. Zandvoort dan, ja. ook samengewerkt. Er is ook een periode geweest dat GroenLinks... Uh, wel en niet aanwezig was. Toen, uh -huh. ja. Maar die samenwerking, ja, wat ons betreft... is een linkse samenwerking hard nodig... om te zorgen uh -huh. dat we goed sociaal beleid... overheid ja, kunnen ja, houden. Ja. Zeker. Waarom trekken jullie misschien ook... Uh, D66 er nog bij? Of dat is uh, geen item? Nou, kijk, dit is natuurlijk vanuit de landelijke samenwerking... Ja, ja, op ons bordje ja. neergelegd. Maar in de praktijk werken wij hier op Zandvoort... Uh, goed met ja, ja, Michiel ja, Hermsen ja, ja. en Rob de Graaf... samen van uh, D66. We stemmen dingen af. Ja, ja. Ook daar weer, er zijn verschillen. Ja. Maar wij vinden elkaar altijd op de dingen die, nee, die we overeenkomen. komen. Nou, goed, als je die 1194-stemmen zou krijgen in 2026... Dat dan jammer. zou je groter worden dan het CDA. Klopt. Dan zou je groter ja. worden dan OPZ. Zou de Tweede Partij ja. van Zandvoort zijn? Dan zou je ja. de Tweede Partij van Zandvoort ja. dat Als jong ook zo goed blijft scoren, dat weet je ook ja. niet. Nee. Als we het toch over jong hebben... nou, ze zijn uit de, uit de coalitie gestapt. Ja. Ja. Uh, hoe kijken jullie daar tegenaan? Ja, ik vind het vooral voor de bestuurbaarheid van Zandvoort. Eigenlijk wat ik net zei, dat algemeen belang voor Zandvoort. Ik vind dat heel erg jammer, want ik weet dat er nog ongelooflijk veel, ja, veel stukken, te doen is. Er ja. kom, kom al heel veel naar de raad toe. En ja. We kunnen niet op dit moment uh, de, de, de onbestuurbaarheid mm -hmm. hebben. En dat, dat, dat vind ik gewoon het allerjammerst Dat ja. dat nu ja. Om, ja, in mijn ogen ja, iets... iets um, ja, omdat ze ja, de coalitie ja, niet samen uitkwamen. Ja, is iets ja. kleins van het, in de communicatie mm -hmm. eigenlijk. Daarop is het gevallen. Oké, okay, maar van, goed, de, de tweede de grootste partij, de CDA, heeft nu gezegd... van de, we gaan door met een minderheidscoalitie. Ja, klopt. Ik denk dat dat niet verkeerd is, denk ik. Hè? ik bedoel, uh, je moet gewoon door. Dat, dat, dat zegt Ralf Enstra ook. De vlag ja, nou, dat snap ik wel. Want kijk, zomaar weglopen in deze tijd... Dat, uh, uh, je moet wel je verantwoordelijkheid ja, hebben. Lijkt mij ook, en ik ja, vind ja. heel goed dat de achterblijvers van, daarvan zeggen... we nemen onze verantwoordelijkheid. We ja, gaan kijken... Ja hoe we er verder uit, uitkomen. Want dat, ja, die bestuurbaarheid, wat Karim zegt... dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Ja. Mensen thuis zitten niet te wachten op nu al een verkiezingscampagne. Nee, uh, nee, nee dat is ook waar. Maar goed, er moeten moet nog wat een Wat jij zegt, zaken. Karim, er zijn natuurlijk genoeg dingen nog te doen. Er zijn nog heel veel woningplannen ja. die, die op de, ja. op de rol ja, staan. Ja. Om, ja. Ja. En, en die moeten wel afgestemd ja. worden en vastgesteld ja. worden. Ja. En een college met, met drie wethouders zou dat kunnen? Ja, alles kan. En Maaike en ik hebben ook aangegeven in onze verklaring... in de pers dat wij... Uh, altijd bereid zijn om uh, te zorgen dat het stand tot bestuurbaar blijft. Ja, dat is belangrijk. Hè? Dat ja, is, dat is dus echt wij willen die verantwoordelijkheid die... graag nemen. Ja. Dat, dat ja. is niet het punt. Ja. Maar ik heb gelezen in het Harms Dagblad gisteren, en wij hadden gisteren een gesprek Klopt. met uh, de achterblijvers van de coalitie. Mm -hmm. Over de inhoud zullen wij verder niks zeggen, want zij hebben toegelicht wat hun plannen zijn. Ja. Ja. En, uh, uh, en wij vinden dat zo'n gesprek dan verder ook in de openbaarheid ja. uh -huh. met alle partijen moet, uh, moet plaatsvinden. Dat zal uh, waarschijnlijk in de raadsverganat zijn van... Uh, ja. Zeven, ja. 19 januari. 19 januari inderdaad. Ja, ja, ja. Dat, Precies. Dan zou dat duidelijk moeten worden. Als het worden. goed is komt daar het moment waarop... Ja, ik ken, ja, want het ja, gek ja. is natuurlijk dat we nu dinsdag al een commissievergadering mm -hmm. hebben. En dat zou net zijn alsof je doorgaat. De ja, meneer, de uh, nog niet nee, dat maar er is wel mee. een partij weggelopen. En ik ja. vind wel dat je daar met elkaar het gesprek over klopt, aan moet gaan. Klopt. Ja. Ja, ja, ja, ja. Nou goed, uh, we gaan het meemaken hoe het allemaal verder gaat. Uh, hebben jullie nog iets uh, te melden over uh, hoe het verder moet? En, uh, nou en over jullie samenwerking, of hebben we alles wel besproken, denk je? Ik, ik ben nog wel vooral blij dat we dat we voor zandvoort uh, de gebundelde krachten kunnen inzetten. Dat vind ik iets heel ja. moois. Ja, nou, mooier kan ik het niet maken. Nee, en minder partijen in de gemeenteraad zou ook niet verkeerd zijn, denk ik. Dus, uh... Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5, en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur.